Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer vandaag af en toe zon, blijft droog en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen in het weekend iets warmer, maar ook meer kans op regen. Dit was het NOS -jong. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Er staat door een ongeluk tussen Permanent Zuid en de Afetzaanddijk 5 kilometer. Er is één reis ook dicht...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 en de niet op zijn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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106,9. FM.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 Webwinkels als Bol.com, Wekamp en Fonk misleiden consumenten met kortingen op speelgoed die helemaal geen korting zijn. De Consumentenbond deed onderzoek en concludeert dat alle onderzochte speelgoedverkopers geregeld een verzonnen vanprijs bij producten zetten. Daardoor lijkt het alsof kopers een flinke korting krijgen. De webwinkels spreken de beschuldigingen tegen. Erkenning van Palestina door Nederland is nu niet aan de orde. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat dat op dit moment niet verstandig is. Hij reageert op het pleidooi van zijn partijgenoot Servaas. Het kabinet wil de erkenning op termijn wel mogelijk maken. Maar dat moet volgens Koenders op een strategisch moment in het vredesproces als dat effectief en reëel is. De twee grootste uitzendbureaus van Nederland, Randstad en ADECO, schenden de privacyrechten van hun uitzendkrachten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Randstad registreerde medische gegevens en of een uitzendkracht een hoofddoek draagt. ADECO stuurt kopieën van paspoorten naar opdrachtgevers en dat is verboden. In een reactie zeggen de uitzendbureaus dat de werkwijze inmiddels is aangepast, maar ook dat ze soms klem zitten tussen wat de ene wet vereist en de andere verbiedt. In Las Vegas is de zanger Jimmy Ruffin overleden. Ruffin was verbonden aan het Motown-label en brak in 1966 door... met het nummer What Becomes of the Brokenhearted. In 1980 scoorde hij een bescheidener hit met Hold On To My Love. Jimmy is de oudere broer van David Ruffin...